Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De seriënt Assad noemt het bloedbad in de stad Hula een lelijke misdaad waar de autoriteiten niets mee te maken hebben. Zelfs monsters zouden zo'n misdaad niet begaan, zei hij in het parlement. In Hula werden ruim een week geleden 108 mensen vermoord, van wie ongeveer de helft kinderen. Volgens VN-waarnemers zijn er sterke aanwijzingen dat een deel van het debat is aangericht door regeringsgezinde milities. President Assad zei ook dat Syrië wordt geconfronteerd met een echte oorlog en dat het terreur in het land escaleert, ondanks politieke hervormingen. Bij de rellen in Hamburg gisteravond zijn twee keer zoveel agenten gewond geraakt als in eerste instantie werd gemeld. Volgens de politie raakten 38 agenten gewond en niet 19, zoals eerder was bekendgemaakt. Zo'n 80 demonstranten werden opgepakt. De rellen werden veroorzaakt door honderden gemaskerde linkse radicalen die een betoging van 700 neonazis in het oosten van de stad wilden verstoren. Ze wierpen barricade op en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. Het enthousiasme over het vijf-partijenakkoord is verder afgenomen, zegt Maurice de Hond na een peiling. Iets meer dan de helft van de kiezers is negatief over het bezuinigingsakkoord.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 Met de ontploffing in Enschede zijn geen slachtoffers gevallen. Er was niemand thuis. Het weer bewolkt af en toe regen, vooral in het midden en zuiden van het land, Tot maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sehoka van de ANBB. In de Randstad staat er viel op de A1 richting Amsterdam. Er staat 4 kilometer tussen Amersfoort Noord en Afrit Bunschoter. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat is bij CfM Zandvoort En uh, natuurlijk te danken aan uh, de heren Jeroen van Sluisdam En David Habig Voor twee uur uh, CFM Jazz Wat altijd uh, erg stemmig De zondag uh, begint Maar goed, uh, we zijn begonnen met uh, de muziekboulevard Dat uh, in deze drie maanden erg uh, een live karakter uh, kent. Namelijk uh, dat hij live wordt uitgezonden tussen 12 en 2. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Uh, Music Sounds Better With You uit 1998 met uh, Stardust. Uh, ja, wat moet ik daarover zeggen? In ieder geval weet ik wel dat uh, deze vrienden... Uh, een, een eigenlijk oorspronkelijk andere karakter uh, hadden. Namelijk uh, dat die Bangalter... die had... Uh, ja, die maakte deel uit van een, uh, van een andere band. Uh, ja, daar ben ik even, gewoon even fijn uh, de naam van kwijt. En zeg het dan ook maar niet. Ga ik zo direct nog eventjes uitzoeken hoe dat, uh, hoe dat zit. Ik ben gewoon de naam kwijt van... Uh, van het het is, was een project. Uh, het, het zijn Fransen. En... Het nummer is in 1998 gemaakt en het is ook nog een, een grote hit geweest in Nederland. Ik geloof zelfs dat ze tot de, tot de eerste plaats zijn gekomen. Vandaag het weekend van de culinaire Zandvoort. Dus mochten mensen zijn en die hebben een beetje trek, kunnen ze hier terecht. Want er staan wat pagodes in de vorm van tenten opgesteld hier voor onze deur. En als je dan ons toch bezoekt, eh, vanaf twee uur gaat eh, de deur ook open. Want het is de week van de lokale omroepen. Dus dan mag je ook nog even kijken hoe het er hier aan toe gaat. Dus dan weet je dat ook weer. Eh, tussen twee en vijf eh, in zondag in Kermeland eh, gooien Rudy en Aldo eh, de, de deur open. En kun je eventjes eh, hier eh, misschien een, ja, een klein kijkje in de keuken nemen hoe een radioprogramma in elkaar zit. Dus dat uh, wat uh, betreft het uh, spoorboekje van CFM uh, en wat hij hier uh, voor onze neus afspeelt. Uh, Dan nog even vandaag de dag wat er allemaal gebeurd is op deze 3 juni. Um, zoals die uh, nu te boeken staat, 3 juni 2012 is het vandaag. Maar we gaan uh, eventjes uh, beginnen in 3 juni 1098. Want tijdens de eerste kruistocht wordt de Turkse stad Antiochië in Antakaya... door 60.000 christelijke soldaten onder leiding van... Bogemoend ingenomen en alle inwoners worden gedood. Ja, yep. uh, ik zeg er niks uh, over. Dan uh, de West-Indische Compagnie. Die wordt op 6 juni, of 3 juni 1621 opgericht door de Staten-Generaal. En in 3 juni, op 3 juni na uh, verkiezingen krijgt de Kabouterpartij vijf zetels in het Amsterdamse gemeenteraad. En dat gebeurde in 1970. De fractieleider wordt Roel van Duin. Leuk amusant verhaal heb ik daar ooit nog eens over gehoord. Maar dat bespaar ik hier voor de radio. En dan is het op 3 juni 1989. We kennen hem allemaal. Die ene man die daar een tank tegen probeerde te houden. Het was zeg maar de protestantse studenten die zeven weken protesteerden. En daarna maakte op 3 juni 1989... Het Chinese leger een eind aan door het uh, uh, plein, Tiananmenplein moet ik zeggen, in Peking te bestormen na een vreedzame bezetting. Dus dat had allemaal te maken van uh, we willen een uh, verandering. En dat had te maken met de val van bijvoorbeeld uh, de muur en het communiste, communisme uit uh, Rusland. Wat uh, toen een ongekende periode van openheid uh, kende. Uh, dan is er uh, uh, ook nog wat showbiz nieuws. 3 juni 2000 uh, betekent de trouwdag van Estelle Kruijf. Het nichtje van Johan Kruijf is getrouwd met Ruud Gullit. De oud-voetballer en trainer. En 3 juni 2007 uh, betekent dat uh, de Russische president Vladimir Poetin... Uh, zijn raketten richten op doelen in Europa... als de Verenigde Staten de bouw van een raketschild in Oost-Europa doorzette. Uh, president van de Verenigde Staten was toen nog George W. Bush... En 3 juni 2010 betekent ook de dag dat de Nederlander Joran van der Sloot ingerekend wordt in het Chileense Vina del Mar. Hij wordt gearresteerd op de verdenking van betrokkenheid bij de dood van een Peruaanse vrouw. En dat is Stephanie Flores die uh, ja, op een gewelddadige manier aan het eind van haar leven is uh, gekomen. Dus dat uh, is een beetje de, de gebeurtenis op de 3 juni uh, vandaag de dag. En dan zijn er natuurlijk ook een aantal jarigen. Maar die gaan we zo direct eens eventjes uh, onder de loep nemen. Maar eerst gaan we gewoon eens even een ouderwetse... Nou, niet een ouderwetse... Uh klassieke draai. Nee, ja, wel. Uh, dat is een... een beetje een dance classic, of wel een R&B soul dance classic, zo heet dat uh, tegenwoordig. Sky met dubbel Y aan het eind. Uh, het nummer wat je gaat uh, luisteren, nou hoop ik dat uh, alles uh, in één keer ook uh, goed, uh, goed staat. Uh, ja, dat denk ik wel. En dat is dat dit nummer ooit uh, heel veelvuldig uh, gedraaid is. Onder andere in de Soul Show van Ferry Maat. Uh, en het klinkt zo. Ouderwets jacht sentiment op CFM uh, Zandvoort bij de Muziek Boulevard. Dan het overigens Tony. We They suffocate me Oh, only let me go I will go Read my poems Oh yes it seems All amount to one I want to go I will go the truth in my eyes, hear them in my sighs, I will go, I will go, I will go, I will go, I will go. Gisteren stonden ze bij Schipop in Schipluiden, de heren van Alaska, het Volendam. Het gaat erg de prettige kant op met deze jongens. Ze treden regelmatig op 6 oktober. Schrijf dat maar alvast in je agenda in de kleine zaal van de Melkweg. Dan gaan ze daar een optreden doen. Dus dan weet je dat ook alvast weer. Daarvoor Sky met Givany... To me, uh, zeg ik het goed uh, Call me, call me ja, Ik haalde die andere titel even door de, door, de, door de waard, Maar het is Call me Uit het begin van de jaren 80 En Stardust, daar waren we mee begonnen Dat uh, waren uh, een afsplitsing van een aantal leden Van uh, de Franse housegroep Duo groep Daft Punk dat was hem. Dus daar kom ik dan ook nog even op uh, terug. En uh, de mannen die uh, daar van Daft Punk uh, ge, ja, min of meer onderdeel van uitmaken. Dat uh, zijn Thomas Banghalter en Alan Brax. Dat... ...zijn de mannen die achter uh, Daft Punk uh, zitten en Music Sounds Better With You. Daar waren we mee begonnen, dat was een hit in 1998. Nou, uh, weet je dat allemaal weer, ben je helemaal bij. Dan nog even naar de dag van vandaag, wie er allemaal jarig zijn. 3 juni 1950 uh, was de geboortedag van Suzy Quattro. Betekent dat ze vandaag 62 jaar is uh, geworden. De Niels Williams uh, is 61 jaar geworden... En dan hebben we Birgit Gansert, die is vandaag 48 jaar geworden. Uh, ze presenteerde bij de AVRO op uh, 3FM, ja voorloper van 3FM, Radio 3, een, uh, een programma. En dat is tegenwoordig, uh, doet ze dat niet meer, is een meer columnist uh, geworden. En Marion de Hond, we kennen haar als uh, televisieweervrouw, uh, we, we zien haar uh, tegenwoordig niet meer, is vandaag... 40 jaar geworden En Tooske Brughem is ook vandaag jarig uh, Zij is Nederlands presentatrice en actrice En is vandaag 38 jaar geworden Dus allen van harte gefeliciteerd met uh, deze gedenkwaardige dag uh, Voor uh, wat betreft het uh, verhaal uh, Verjaardagen onder het kopje Daar moeten we dit maar in onderbrengen uh, Nu weer tijd uh, voor uh, muziek uit de jaren 90 Ik er nog iets op mijn Facebook een uh, typisch product uit de jaren negentig. En dat had te maken met een spingdoctor die uh, de gemeente Zandvoort schijnt te zoeken. Nou, uh, dit komt ook uit de jaren negentig. Het is No Doubt and Don't Speak. kennen allemaal een beetje het verhaal van Gwen Stefani. Het uh, is een beetje een soort van icootje geworden als het uh, gaat om uh, ja, mode en uh, noem maar op. De laatste trends of wat dan ook. Nou, dit was uit uh, de jaren negentig met uh, Don't Speak, No Doubt. Uh, was, het, uh, was de groep waar ze toen nog uh, deel van uitmaakte. Uh, ik heb begrepen dat ze hier en daar nog... Uh, ...bij elkaar komen en af en toe nog wel eens wat doen. Dus het is niet helemaal een groep die ten dode is opgeschreven... ...of helemaal uit elkaar gevallen is. Dat is het zeker niet. Gwen Stefani is toch wel de blikvanger van de band. En dat heeft ook zo zijn reden, mag ik wel vertellen eerlijk gezegd. Nou, je ziet dat het inmiddels nu toch bijna... ...of beter gezegd al half één geweest is. Dat betekent dat het hoog tijd is voor... Ja, want het weer, dat doen we meestal om half één En om half 1 uh, pakken wij het weerbericht dat opgesteld is door Lex van der Hoorn Die dat uh, voor de omroep doet Tenminste, hij doet het zelf uh, op www.mediopagina.nl is het allemaal na te lezen maar uh, zo af en toe uh, doet hij ook nog wel eens het uh, weerbericht uh, hier bij CFM Zandvoort. Dus pikken wij dat er even af. Vandaag uh, is het uh, nogal uh, veel bewolking en perioden met regen. De matige tot zwakke oost-noordoostenwind. En de maximumtemperatuur in Zandvoort is circa 10 graden. Dus niet echt dat je zegt nou het wil zomeren. Uh, morgen is het uh, bollolkt, een periode met regen. Matige noordelijke wind en de maximumtemperatuur in Zandvoort zal dan ongeveer 13 graden zijn. Malermiddagtemperatuur, ja, dat uh, blijft uh, ver achter uh, voor juni, 19 graden. En de zeewatertemperatuur is langs de kust. Lex heeft vanmorgen met zijn grote teen... In de zeewater uh, uh, gehangen En zegt dat het uh, 15 graden is Vanaf uh, zondag wisselvallig Met uh, later in de week wat hogere temperaturen Nou daar hebben we wat aan Als de temperatuur wat hoger is Maar het zonnetje niet mee wil werken Dan uh, schiet het natuurlijk niet op En dat met een EK voor de deur Ach, ach, ach Wat is het toch een leed uh, Wat er over ons uitgestort uh, wordt Ik ga lekker een lekkere, lange plaat uh, draaien Dus uh, doe wat lekker voor jezelf Maar het is wel een ontzettende mooie klassieker uh, Uit de film The Saturday Night Fever Misschien dat het ook wel een beetje te maken heb dat vorige week Robin Gibb is overleden. Uh, die samen met uh, zijn andere broers uh, van de Bee Gees uh, daar toch ook een belangrijke rol heeft uh, gespeeld in die film. Als het gaat om de muziek, de soundtrack, die hebben ze min of meer een beetje erbij geleverd. Uit die film, de Saturday Night Film, Maar dit kwam er ook in voor. En uh, later is dit nog eens een keer uitgebracht door Tina Turner. Maar dat uh, haalde lange uh, na niet bij het origineel. En uh, de heren zijn oud, maar nog. Nou, de sleep komt er wel heel langzaam op hoor, eerlijk gezegd. Maar ze willen het nog uh, zo graag, hè. Ik heb het over de Tramps en Disco Inferno. Angela Moira, de Timmit was dat uh, het nummer waar ze mee ook bij de wereldrijd door uh, zeg maar op die barcruc uh, zat en daar dat nummer uh, ook speelde. Uh, het leuke is dat als ik naar, uh, ja, naar dit nummer uh, luister, maar ook uh, aan Angela Moira denk, dan denk ik ook tegelijkertijd aan de parkeerboete. Die ik uh, opgelopen ben op de avond dat zij hier op 1 maart uh, kwam spelen in, uh, in alternative FM. Uh, gewapend met een uh, akoestische gitaar. En uh, ja, het was wel heel erg leuk. <laughs> Maar het, uh, ja, uh, het, het was voor mij toch uh, wel een duur avondje, moet je hierbij uh, vertellen. Dus wat dat er gaat, uh, hoop ik dat het uh, snel, uh, als ze hier ooit nog eens een keer terugkomt, dat het wat, uh, wat andere, in andere omstandigheden is. En parkeren in Zandvoort, dat is een groot issue. En daar ga ik hier niet over uitweiden, want daar wordt al heel veel al over gesproken. Um, het is inmiddels uh, tien voor één uh, bij uh, Zier van Zandvoort, Boulevard. Het is de week van de lokale omroep. Mocht je zin hebben, straks om twee uur gaat de de hier gewoon echt open en dan kan je wat uh, dat betreft uh, over de schouder uh, van bijvoorbeeld Rudy Nicola mee gaan kijken. Hoe hij samen met Aldo uh, het programma Zondag in Kennemerland gaat uh, doen tussen 2 en 5. Ja het uitzicht is wat dat betreft hier nu een beetje beroerd. Maar dat heeft alles uh, te maken met een heel mooi evenement wat uh, op het Gasthuisplein uh, plaatsvindt. En dat is culinair Zandvoort. Uh, er zijn een aantal uh, ja, min of meer ondernemers van het uh, drinken en eten, om het maar zo te zeggen, die hier zich presenteren. En dan kan je een klein hapje uh, eten en dan moet je dat uh, doen aan een kassa. Dan moet je daarvoor betalen, krijg je scharrekoppen en dan mag je naar binnen. En dan kan je bij uh, Herder en der, kan je wat tentjes uh, eventueel wat uh, eten en... Bij een tent, voor, bij een voormalig café uh, aan de gasthuisplein. Daar kan je daar zelfs ook nog wat drinken. Dus uh, mocht je daar zin in hebben, kan je dat altijd doen. Het is misschien wel uh, prettig uh, rond op uh, deze dag. Vorige week stond het uh, gewoon behoorlijk vast in Zandvoort. En nou uh, kan je gewoon eigenlijk ja, je auto overal eerlijk uh, ja. gezicht. Terug naar 1981. Toen uh, Rod the Mat een hit had met dit nummer. Tonight, I'm yours. ...nader het nieuws van 1 uur. En dat betekent dat we ook eens eventjes gaan kijken... ...of we nog een, een, nou ja, een R&B Dance Classiker erop uit kunnen diepen. En dat hebben we voor, ja, afgelopen maandag... ...tijdens de Pinkster Dezes, heb ik uh, al gedraaid... ...tussen 9 en 12. Dus ik denk, nou ja, het is de Muziek Boulevard... ...en omdat het een beetje een grijze dag is kunnen we hem nog wel eens een keer nog een keer opnieuw afstoffen. Het is ook een nummer uit de jaren 80. dat in een periode dat we nog een beetje bezig waren op zolderkamertjes en antennes en zendertjes die niet helemaal deugden volgens de wet. Maar goed, zo is bijvoorbeeld ook dit, dit radiostation ontstaan. Dan zie je een wordt. Wat inmiddels uh, al meer dan 20 jaar in de lucht is. Dus ja, uh, het zegt uh, genoeg. En als ik uh, zeker iemand uh, daarop aanspreek. Een uh, programmamaker op zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Dan weet hij ongetwijfeld wel. Uh, wat uh, dat betekende in die periode. Het was uh, weinig slapen. Maar veel plaatjes draaien. En eigenlijk gewoon voor jezelf. Omdat je toch het idee had. Van. Uh, nou, dan zijn we inmiddels van de straat af. En kunnen we het gewoon een beetje leuk ons hobby bedrijven. Nou, tot aan het nieuws van. Uh, 1 uur hebben we deze dan nog eventjes uh, fijn klaarstaan. Het is, ja, ik haal hem er maar weer uit. Het is uh, voor uh, afgelopen maandag. Bij de Pinkstrasers heb ik hem al eruit. Maar goed, ik draai hem dus nog een keer. in is Crystal en After the Dance is through. It's good.